Uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 959. Dat zijn er vier minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Gisteren daalde het aantal nog met 45. Volgens het landelijk netwerk acute zorg betekent de kleine daling niet dat de afname stagneert. Er is geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling tot stilstand komt, zegt het netwerk. Dat wijst erop dat mensen in het weekend vaak later op de dag van de IC worden ontslagen dan door de weeks. Meerdere prominente wetenschappers hebben kritiek op de werkwijze van het Outbreak Management Team, het OMT, dat meldt Nieuwsuur. Het OMT heeft de belangrijkste invloed op het beleid, want het kabinet neemt adviezen één op één over. Wetenschappers wijzen erop dat de totstandkoming en onderbouwing van de adviezen geheim zijn en daardoor niet te controleren. Het RIVM zegt dat het te maken heeft met de gevoeligheid van de besprekingen. Volgens het instituut is het de taak van het OMT om op grond van de kennis, ervaring en debat van een brede groep deskundigen het best mogelijke professionele advies te geven. De verdeling van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus voor zorgpersoneel is nog niet op orde, zegt vakbond Nu91. Die heeft onderzoek gedaan onder 600 zorgmedewerkers. Een groot deel van hen zegt dat de beschermingsmiddelen er niet zijn... of dat de voorraad bij een uitbraak van het coronavirus te klein is. Vooral in de thuiszorg voelen medewerkers zich onveilig. Brabantse verpleeghuizen krijgen de plaatsen niet opgevuld... die vrijkomen door de hoge sterfte vanwege het virus. Dat meldt Omroep Brabant. Veel families willen hun bejaarde vader of moeder... op dit moment niet naar een zorginstelling brengen. Onder meer omdat onduidelijk is of ze wel bezoek mogen hebben.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 Van jou, je laat maar zitten in de kaal Liefje zeg, wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou Kom je wel, kom je niet, zo laat wat van je horen Oh, zo laat maar van je horen yeah. Ja, je vult het met mij, zei je tegen mij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 Je laat me zitten. In elke hand Het is hier beter dan in Nederland Geluid uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, Zandvoort, uh, uh, Zandvoortse Laan, ik zie Zand staan. Uh. Kun je het voelen, kun je het voelen, luister goed.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 It's just a young.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 wat ik de zie is de deze, days, de dat is groot En alles wat ik de zie is de deze, days, de dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de, de, de, de, de lucht. Gelukkig hangt de, de liefde in de lucht. We spitten met die. Baby. Grijp ik weer naar de fles, roep mijn baas me bij. Ja, zo blijf ik op de been. Ik doe mijn werk graag en met veel plezier. Is niks voor mij. Donderdag, vrijdag, de week is voorbij.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 glazen vol geweest,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 Hartendief. Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief met de sneltrein naar Sandvoort. Want daar woont mijn dief. Als je de klank In het bellen van journalen uit de zee. Ze kenden alles van de vissen, van de school en kabeljauw.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 Ik heb een, wil, een mooie nieuwe zonnebril, dan maak ik nooit de blik op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo stoere zonnebril. bril. En loop ik op de boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij.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 Een feestje? Schudden met die toeters. Hey. Hand in de lucht! Mondeju! Zonbogen. Dat klinkt vrij goed. die hensje in de lucht? Zonbogen. De biert is aan de deuren dicht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los? Hoe jurk zit strak? Gelijk wel, vaak hem verpakt. Roken komen dichterbij. Ga er vanavond mee met mij.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 Met een kontje, snorre bolletje. Zorgen. Zorgen. Zorgen. jullie deze raar noemen. Hoofdschouders die ten kont, die ten kont. Hij. Hey! Hoofdschouders die ten kont, die ten kont. God,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 want <middels> ja, ja. ja. <middels> ja, de jongens weet niet helemaal dat gewoon komen hè ze heeft m'n lekker gezond op hoge hakken zo loopt ze Nou die wordt wel eens zien. Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Er toch maar achteraan, ze bleef mijn heel staan. Mijn kanastiek moest het grijpen. Met een ogen helder blan, een hun glimlach van een braaf, is moeilijk te ontwijken. Zo werd de nacht als snelle dag, het over niet door die lach. Ja, het was echt een liefde. Het was een lange nacht. Zolang op uw wacht de